Het ...gaat om een heleboel geld... ...en omroerend goed. Die... ...andere omstandigheden... ...waar je het net over had... ...misschien kunnen we daar iets aan doen. Zou je dat willen? Als je uit het ziekenhuis komt... ...zal het nog wel een poosje duren... ...voordat je weer helemaal genezen bent. Kom dan bij mij logeren. Als ik het gezicht van... Giles Dennison in mijn vaders huis zie... ...misschien dat we opnieuw kunnen beginnen. Dat teken op je wang... ...wie heeft dat gedaan? En wie heeft mijn vader ontvoerd... ...en in zee laten verdrinken? Ik, ik, ik weet het niet. En ik denk ook niet dat Carrie het weet. Maar het was een puinhoop, dat kan ik je verzekeren. Die Tsjechers schoten alles te pletter wat ze voor de loop kwam... ...behalve ons. Ja, wie was de tegenpartij? Weet je daar iets van? Nee. Ze waren gewapend met pistolen, geen zware wapens. Hmm. Dat hebben ze maar één keer gezien. In het moeras toen Dennison ze raakte met dat eenderoer. Hmm. Dat is een opmerkelijke figuur, die Dennison. Ja, dat vind ik ook. En een knap strateer ook. Het was zijn idee om dwars door het moeras te gaan. En toen de boot zonk, heeft hij ons uit het moeras weten te krijgen. Hij kwam op het idee om ons allemaal achter elkaar te laten lopen met een stuk touw van een meter of tien als verbindingslijn. En zijn schatting van de snelheid was ook correct. Zeven uur na ons vertrek uit de blokhut zaten al op de hoofdweg. De Tsjechen zaten ook in keer Tsjechen en Amerikanen. En in de directe omgeving zag ik ook nog een soortje Duitsers rondhangen. Daar heb ik niks over gezegd tegen de anderen... omdat ze nooit echt een rol in het geheel hebben gespeeld. Mm -hmm. uh, Oost of West-Duitsers? Geen idee. Ja, dan was er was al ook nog die kerel die Dennison tegen de vlakte sloeg... en daar met de originele kaart vandoor ging. Ja, we hebben dus vier groepen... En nog van niemand hebben wij met zekerheid kunnen vaststellen dat het een Rus is. Vijf. Huh? We zitten ook nog met die gasten die de boel op gang door Dennis en Oudmerk te laten optreden. Oh, ja, ja. Die zullen niet achter ons aangekomen zijn naar Keo en Sompio. Zo stom waren ze niet. Ja. Ik heb zo mijn eigen ideeën over die truc die ze met Dennis en Oudmerk hebben uitgehaald. En ik geloof niet dat de Russen daar iets mee te maken hebben. Je zei dat Fronton hier geweest is. Maar hooi. Daar ben ik nog niet achter gekomen. Ik wilde niet met hem praten zonder Armstrong erbij. Hij kreeg de zenuwen, hij vertrok. Hij wist van Sir Charles Hastings en hij wist ook van Dennison. Oh, uh, we hebben wel degelijk de juiste spullen te pakken. Hij heeft fotocopieën meegenomen naar Londen. Ja, nou MacReady, we kunnen ons nu voorbereiden op de volgende fase van de operatie. Ik hoop dat er vannacht niets gebeurt, want ik wil Dennison en dat meisje hier graag weg hebben. Ze vertrekken morgen met het vliegtuig van tien uur uit Helsinki. Waar zijn de originele papieren nu? In de brandkast in de bureau. Dat oude kring? Die zou mijn grootmoeder nog open kunnen krijgen. Maakt dat wat uit in deze omstandigheden? Thijs! Thijs! Ja. Wordt eens wakker. Ja. Wat is er? Ik ben het, Lin. Lin? Wat doe je, hoe laat is het? Stil. Er is iets vreemds aan de hand. Wat is dat dan? Er zijn mensen beneden in de bibliotheek. Amerikanen, geloof ik. Weet je nog, die man waar je me toen aan hebt voorgesteld? Die man die zo'n oude hoer vindt. Zijn vrouw moest wel een geduld hebben, zei je nog? Toch niet Jack Kidder, hè? Die bedoel ik. Volgens mij is het nu beneden. Ik dus zijn stem. Oh, die leuke vragen naar die sauna. De man die de leiding had over een van die groepen in Kevo. Ja, kijk eens aan. Nou, geef die broek eens aan de trui, pak eens getoet. Vind je niet dat we Kerry moeten waarschuwen? Ja, ik weet niet waar Kerry slaapt. Ik sluit slaap even naar beneden om Pols hoogte te nemen. Wees voorzichtig, Joyce. Heb je we nu wel genoeg schieper tegen. Ja, kom op, moet ik mee? Nou, alles wat we samen hebben meegemaakt, is dit toch kinderspel. Goed Dan moet het zo zeggen. Gelukkig. We dus in de is er maar niks gehoord. Control. Voorzichtig. Meer. Ik wil proberen zo dicht mogelijk bij die deur te komen. Dan kan ik horen wat ze zeggen. Want lukt moet toch verwater zijn. Zo. Alle vervaren vlammen. Helemaal niet verwacht. Sorry, maar ja, ik denk dat dat onze mensen. Uh, het was trouwens Hier een, model. Model. Oh, het was een soort buitenmodel jachtgeweer, bediend door niemand van oh, de hooggeleerde... Dat is scary. Wat? Nou, nou, kijk zelf maar. maar je had ik zie wel. In dat model. Ik dacht dat jij mij vertrouwde. Ik vertrouw niemand. Ik ben steeds niet zeker van of jij mijn plan iets zou de kruis. Ja, ja. Hier ook, ik heb toch niks uit die merk kunnen krijgen? Hij ja, vertelde me de prachtigste sprookjes die ik bijna nog geloofd dook. En toen brak hij mijn strottenhoofd zo wat om midden. Ja, jezus. Wie een soort natuurkundige hebben jullie in Engeland? Ja, het is een uh, opmerkelijke historie. Dat vind ik ook, ja. Maar goed, ter zake. Waar zijn de papieren van die merken? Uh, oh, de papieren, kerst. Ja, ik wou dat jij die gevolgen eens dus voor. Ah, die is alleen maar voor de schouder van een geval onverwacht te zoeken. Je ja. doet voor je eigen best, Wil. Je zou zeker niet graag bekend raken als iemand die. Uh, laten we uh. zeggen, samenwerkt met ons. Hmm. Voor wel soms. Straks dat pensioen. Ik wil de verraten, ja, man. heb ik dan hele vaas. Net genoeg om een tabak en een whisky van te kunnen betalen. Lien. Nee. Nee. Nou, ik zal de Geef die grote vaas, daar achter je. Geef die eens hier. Wat wil je daarmee doen? Nee, geen vragen. Doe nou. Vlucht die vaas. Ja. ja. Mooi. Ik weet wel wat we hebben afgesproken. ...van Merck en McCree dat te volgen... het wel een beetje echter wat te lijken. Maar ik heb er geen moment op gerekend... ...dat er een uh, compleet vuurwerkse nee. komt. Dat het verdomme wel dood kunnen zijn. Het maar ik denk dat dus niet. Nou, kijk. Hier zijn de spullen. Oh. Nou. Kijk. Een sympathiek gebaar, Kerry. Hier, Pas je hier. Ik zal zorgen dat die... ...keerder maar eindelijk eens een keer zo houdt. Voor zich dat je Kijk aan... Oh, dat ziet er allemaal heel interessant uit. Charles, wat heeft dat verdomme te betekenen? Jij bent een schoft, Carrie. Een grote schoft. Dacht jij dat ik al die ellende alleen maar had doorstaan voor jouw plezier? Charles, alles goed, met je. Blijf daarin. Dennis, ben je er helemaal gek geworden? Hou je backpack Reedy. Jij zult ook wel in een complot zitten. Ik vond het ook wel een klein beetje radertje dat je Diana en Armstrong hier zo snel wegwerken. En vier die er Staan blijven. Alsjeblieft straks vallen hij nog doden. Ah, dat stelletje vader als de helder... heeft al die tijd zitten denken aan een vette bankrekening in Zwitserland. Ik zei staan blijven. Carrie, jij ook, George. Idiot die je bent. Geef die revolver aan mij. Dan zullen we de zaken eens rustig op een rijtje zetten. Ik was voor jou, Carrie. Eén stap dichterbij en ik schiet je neer. Vergeet het maar. Oh ja? Verdomme. Je heb alles verpest, stomme idioot! Wat oh. ah. ah. ah. was dat verdorven? Hij had me bijna vermoord. Nou, dat doet er allemaal niet toe. Ze mag best voor hem opkomen. Ik uh, neem aan dat Kidder een paar makkers in de buurt heeft zitten. Uh, niks voor hem om helemaal alleen te komen. Nou, ze zullen wel hebben horen gillen. Ze kunnen elk moment binnenkomen door de openslaande deuren. Goed geraden, Kerry. Nou, dat heb ik je gezegd. Laat die revolver vallen. Ik heb twee vrienden meegenomen. Voor het geval dat. Dat verbaast me niet, mevrouw Kidder. Als dat tenminste uw echte naam is. Niet omdraaien. Wat is er gebeurd? Onze vriend, professor Merck, uh, Hij ligt hier op de vloer, kwam nogal onverwachts binnenvallen. Hij gaf uw uh, echtgenoot een kleine finishing touch met zo'n vaas uit de hal. En de papieren? Hier op tafel, niks aan de hand. Oh nee? En dat meisje dan? Ik zei, niets aan de hand, daar blijft het bij. Ah, mijn hoofd. Wat is er gebeurd? Mijn twee vrienden hier nemen de zorg voor die papieren van u over. Ga je gang, jongens. Precies zoals we het hadden afgesproken. Bovendien verlossen we u van de zorg voor de heer Kidder. Kijk, hij begint toch helemaal weer mijn oude vertrouwen echtgenoot te worden... ...voor zo lang als het duurt. U denkt aan een versnelde radicale echtscheidingsprocedure. Oh, wat lijkt me dat heerlijk om nooit meer die stem te hoeven horen. Ik verheug me erop. Maar goed. Meneer Kerry, Als dit inderdaad de papieren blijken te zijn die we wilden hebben... ...dan krijgt u binnenkort uw geld via de afgesproken kanalen. Goedenacht, meneer Kerry. Binnen Ach, Charles Kom verder Jezus, wat ben jij veranderd Was dit een afspraak met jou? Ehm, uh, nee, nee, nee Ik ben hier alleen maar voor het voorbereidende werk hm. uh, Maar blijf niet staan, gaan zitten Het is een lekkere stoel <tus> O, dat is beter. Ik hoop dat je verblijf in het ziekenhuis niet al te onplezierig is geweest. Nee, dat gaat wel. Ja, ik begrijp het. Jij had de pest in. Je hebt zitten piekeren. Hm, je piekert je suf, omdat je dolgraag een klacht tegen mij zou willen indienen. Maar je weet niet bij wie. Je bent natuurlijk bang dat je in conflict komt met de wet op de staatsveiligheid en dat je daardoor in moeilijkheden zou raken. Maar aan de andere kant wil jij ook niet dat ik zomaar vrijuitga. ...omdat je mij van alles en nog wat verdenkt. Ik heb zo het idee dat jij en Lynn Merck de afgelopen weken... ...heel wat ernstige gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Klopt dat? Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dat is heel begrijpelijk. Ja. Kijk eens, Charles. Ons enige probleem is nu nog hoe wij ervoor kunnen zorgen dat jij verder je mond houdt. Het zou heel verkeerd van jou zijn om te gaan praten. Sir Charles Hastings komt zo dadelijk hier om jou daarvan te overtuigen. Daar zal hij dan een harde doper aan hebben. Ach, Sir Charles. Komt u verder? Ja. Charles, mag je even voorstellen, dit is Sir Charles Histons. Ah, juist, dus u bent de heer Dennison. Well, uh, Hoe maakt u We uh. Dan mogen we u wel heel dankbaar zijn, meneer Dennison, dat u er bent. Gaat u zitten. Ja, Pas Zo. Zo. Heeft hij al? Ja, zoals voor... hij heeft een huiswerk gedaan. En wat vindt u ervan? Ik weet niet goed wat ik ervan denken moet. Mm -hmm. Wat is het voor iets, volgens u? Een artikel over de strategie van de Marine, dacht ik. Het is geen artikel, het is een evaluatie van onze maritieme strategie. Gemaakt door een tamelijk hoge afdeling binnen het ministerie van Defensie. Het mm. gaat over de vraag. Welke lijn de marine moet volgen in het geval dat er een conventionele oorlog uitbreekt tussen de NAVO en het warsaw Wat is u eraan opgevallen? Wat was het kernprobleem dat hierin uiteengezet werd? Ja. De, de vraag was hoe je het ene soort onderzeeën van het andere kunt onderscheiden. Hoe kun je ze uit elkaar houden zodat je het ene type wel de grond inboort en het andere niet? De onderzeeërs die je wilt vernietigen, dat zijn dan die van het type waarmee onze schepen en onderzeeërs worden aangevallen. Gesteld dat ons land in oorlog met Rusland is, wat zou er dan voor reden te bedenken zijn om bepaalde onderzeeërs voor hen niet tot zinken te brengen? Nou, volgens dit stukje zouden we de onderzeeërs met kernraketten aan boord, dus het Russische equivalent van de Polaris, maar beter buitenschot kunnen laten. En waarom? Omdat, als wij er te veel van vernietigen tijdens een conventionele oorlog, de Russen wel eens bang kunnen worden dat ze hun nucleaire voorsprong gaan verliezen. Dan zullen ze misschien in de verleiding komen om de conventionele oorlog te laten escaleren tot een kernoorlog voordat ze hun voorsprong helemaal kwijt zijn. U hebt uw les goed geleerd. Vind je ook niet, Kerry? <laughs> Ik zei toch al dat het een slimme jongen was. Ja, maar wat is mijn rapport, zei we dan? <laughs> kom, kom, ja. ja. ja Dit is een interessant dilemma, vindt u ook niet? Als wij hun conventionele onderzeeërs niet uitschakelen, dan lopen wij de kans dat we de conventionele oorlog verliezen. Maar. Als wij te veel van de onderzeers met kernraketten aan boord uitschakelen... dan zou de oorlog eens kunnen uitlopen op een nucleaire catastrofe. En hoe kun je nu in de hitte van de strijd... die twee soorten onderzeers uit elkaar houden? Dat is niet ons probleem, dat zoeken de heer heren deskundigen maar uit. Maar u voelt toch waar het om gaat, hè? Uh, Ja, ik, ik begrijp je redenering wel... maar ik zie niet in wat dat te maken heeft met wat er allemaal in Finland gebeurd is. En ik mag toch aannemen dat u me daarvoor hier bent te komen... Inderdaad, daarvoor bent u hier. Hmm. Had jij niet nog iets te zeggen, Kerry?